Perhaps they never will Dank je wel Rob. Ja, dames en heren, dan vervolgen we ons programma met het aangetakkoord. The Lord bless you and keep you up. Wederom van John Rutter. Vervolgd door het Halleluja van Hendel. Het Halleluja is het laatste stuk uit het tweede deel van de Messiah. En de Messiah is een oratorium, een Bijbels drama op muziek. De wereld maakte in april 1742 in Dublin kennis. Met deze 2,5 uur durende compositie van Hendel die hij in 24 dagen heeft geschreven. Vandaag gezongen door het Koor onder leiding van Hedwig Jurius met aan, de, aan het orgel Paul Waarts. Ja, dames en heren, dat was een knap stukje zingen. Uh, we vervolgen het programma met Kantores Leti. Het blijft onrustig in Israël. En toch zingen de joden daar over hun gebed. Over vrede. Dat God vre vrede mogen brengen in heel Israël. Ossé, shalom. Hierna de Coventry Carol, een kerstlied, vernoemd naar de stad Coventry. For as long as I have music... As long, er, as long as there's a song for me to sing. I can find my way. I can see a brighter day. The music in my life will set my spirit free. Kantoren onder leiding van Jan-Peter Versteeg met aan de piano Joep van der Winde. Hallo. Ja, nu moet ik opschieten, want de dames komen er al aan. Ze hebben er duidelijk zin in, dames en heren. Het eerste nummer wat ze gaan zingen is Amadimus. Een nummer van een mix van melodieën in de Afrikaanse en Keltische stijl. Vervolgd door Feed the Birds. Een lied geschreven door de Sherman Brothers Richard en Robert. Het lied spreekt van een oude bedelaarsvrouw die op de trappen van de Sint-Paulus kathedraal rustig zit en zakken broodkruimels aan voorbijgangers verkoopt. Zodat zij de vele duiven om de oude vrouw kunnen voeren. Tot slot, Dream a Little Dream of Me. Bekend misschien wel van de mama's en de papa's. Dit alles onder leiding van Arjan Boucher met pianobegeleiding van Manuel Sangino. Dames en heren, zingen met bloemen zonder boek hogeschool. APPLAUS Dacht even dat ik hoorde achter mij pluk mij, maar dat zal wel niet. Ja, dan komen ze al aan, dames en heren. Het samenforts mannenkoor. Het eerste nummer wat zij gaan brengen komt uit de Carmina Burana van de componist Karel Orff. Een hymne aan Fortuna, de godin van het lot, die vaak wordt gestel, voorgesteld als een vrouw die aan het rad van Fortuin draait. Bij dit nummer zit achter de piano Bo Starrenburg. hij gaat ons begeleiden. En wij vervolgen uh, het programma met het Gloria van Antoni Vivaldi en de uitsmijter, dames en heren. Kent, stop, falling in love. Gezongen vanuit het hart door de mannen. En alles onder leiding van Jan-Peter Versteeg. En straks aan de vleugel natuurlijk ook weer Joep. Die poepie dat ging goed mensen. Um, alvorens wij um, iedereen gaan bedanken mag ik uh, vast vragen of alle koorleden zich willen vervoegen op het podium voor ons slotlied. Ja, dames en heren, het Groot Zandvoorts gemeente koor, dat zal onder leiding staan van Hedwig Jurius met aan het orgel Waarts. U mag natuurlijk ook meezingen, thuis ook. We zingen couplet 1 en 4 van het Zandvoorts volkslied. vandaag. Even bedanken. Ik kijk even waar de versnaperingen blijven. Hij komt eraan, dames, rustig. Moet je een in je doen, Peter? Oké. Okay. Dames en heren, graag willen wij bedanken van het aangetakkoord Hedwig-Jurius. Musical in, Arjen Boesje. Kantorens Letri, Jan-Peter Versteeg. En van het Zandvoorts Mannenkoor ook maar Jan-Peter Versteeg. A Star Is Born, Bo. Gitarist en songwriter Rob Kaandorp. En als het goed is heb ik nog één flesje bruisend vocht over... ...voor Leo Sanders van de muziekschool New Wave de kraamkamer van ons talent. En dan wil ik u ook bedanken en ook de luisteraars thuis heb ik nog één kleine opmerking over de open schaal collecten. Dit concert werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente en sponsoren waarvoor hartelijk dank en wij willen deze traditie van nieuwjaarsconcerten graag voortzetten en daarom is een extra financiële steun van harte welkom. Wij moeten de eindjes aan elkaar knopen, dames en heren. Dus als ik u een advies mag geven, geef ruim. <lacht> Wel thuis, blijf gezond en tot volgend jaar. En tot zover het nieuwjaarsconcert live vanuit de Sainte-Gatineau-kerk hier in Zandvoort. En wat een mooi concert was het. Wij gaan nog eventjes door tot de klok van vijf uur. Hier vanuit de studio in Zandvoort van ZFM. 110! Taron Jones werd het bijna vijf uur hier bij ZFM. We gaan nog even door tot het journaal. En dan gaat de normale programmering weer door. En wat een mooi nieuwjaarsconcert hebben we gehad. Mijn naam is Walter Sans. Ik ben er morgen vroeg weer vanaf 8 uur. En ik wens jullie nog een hele fijne avond.